met het Journal. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben ook Bernie Sanders gewaarschuwd voor Russische bemoeienis. Dat bevestigt de democratische presidentskandidaat na berichtgeving in de Washington Post. Hoe de Russen zijn campagne proberen te helpen, is niet helemaal duidelijk.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 Het pand van een bamboeverwerkingsbedrijf is volledig in de as gelegd. Ook een tweede bedrijfspand is zwaar beschadigd. Bij het nablussen van de brand komt veel rook vrij. Omwonenden moeten daarom ramen en deuren dicht houden en de ventilatie uitzetten.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 Cosmic upper. To reach beyond and find that. High